Ja, blijkbaar is het zo dat uh, er geen nieuws is vandaag. Nou, ja, dat is, nou er is wel nieuws, maar de, het komt niet bij ons binnen, want er zit nee. ergens een knopje niet helemaal oké, okay, uh, begrijp ik, aan de andere kant. Ja, dat heeft te maken met de schuif die waarschijnlijk niet, uh, niet open staat, waardoor we geen nieuws en geen reclame hebben. Dus we gaan gewoon door. We gaan de, gewoon de door. De, nou, wat ik dan nog even wil zeggen, dan is dat in ieder geval uh, gezegd, uh, de... Van de agenda nog even. De eerste maandag van de maand hebben we een nabestaande groep bij Ook Zandvoort. Dat is van half twee tot drie. En elke eerste dinsdag van de maand is er om half tien digitaal spreekuur. Voor al uw vragen over iPad, tablet. Smartphone, enzovoort. Ook bij Oek Zandvoort in de Vlemingstraat 55. Nu moeten we even de luisteraar even uitleggen wat er aan de hand is dat ik nu presenteer. Want ja. uh, Gerry Rutte die is een beetje ziekjes. Die heeft uh, verkouden, waarschijnlijk voorhoofd, ontsteking en pijn in haar hoofd. Dus ze had gevraagd of ik Kordraaier even haar wilde vervangen. Dus dat doen we dan. Nou, dan gaat het nieuws gaat mis. Het nieuws gaat mis, ja, maar we gaan gewoon door met praten. Uh, elke vrijdag uh, is er medische gymnastiek bij Pluspunt van kwart over negen tot kwart over tien. Dat is dus ook bij Vlemingstraat 55. De informatie daarover kunt u vinden bij www.pluspuntzandvoort.nl nou, En elke eerste en derde maandag van de maand van twee tot en met vier is er een depressie-supportgroep in de blauwe tram. En het aanmelden daarvoor kunt u doen op info-depressievereniging.nl dan hebben we de herhaling van dit programma. Ja, dat is op maandag van uh, 10 uur s ochtends tot 12 uur uh, s middags. En als de uitzending uh, uh, nog een keertje wil na luisteren... dan kan dat op uh, uitzending gemist van uh, www.cfmzandvoort.nl. Daar kunt u de datum en de tijd invullen. En dan kunt u het tiende en het elfde bestand nemen. Ja, wij wachten op uh, Ellen, die, uh, Ellen Verheij. Die is uh, degene die verantwoordelijk is... Oh. Oh, anders kunnen we Ruud vragen om eerder te komen. Dat kan natuurlijk ook. Ja, Ellen dacht natuurlijk van, nou er is nog eerst nieuws en reclame. Ja, ik heb die, nog even... Oh, daar is ze ah, al, ja, Ellen. Daar komt ze al binnen. Ze Ellen hij komt binnen. En we gaan praten met Ellen over... Uh, Zandvoort gaat vol gas voor de Formule 1. Ja, nou, de kranten staan de bol van. De tv-programma's, die praten er aan alle kanten over. Er worden voors en tegens gezegd. Uh, ik hoorde, ik kreeg gisteren van mijn zonen uh, via de WhatsApp... een klein stukje van de tekst uh, van die meneer die bij uh, Voetbal Insight... Uh, uh, een nogal negatieve opmerking maakte over Zandvoort. Is dat de nare, langhaar. Ik uh, praat niet over die man, zijn naam of wat dan ook. Want uh, dat vind ik niet uh, de moeite waard. Maar hij maakte een opmerking over Zandvoort. Uh, dat was uh, een verlengstuk van Amsterdam. En hij zag het als een uh, patat dorp met uh, gouden kettingen. En toen dacht ik nou, kom op jongens. Die man komt er helemaal nooit. Nee, hij, weet helemaal, hij is hier nog nooit geweest waarschijnlijk. Dus uh, hij heeft ook, ook maar van horen zeggen. Ja. Ik moet hem een keer uitnodigen. Een goede... Misschien is dat een goed idee. Maar goed. Anyhow, bij ons zit nu Ellen Verhey. Goedemorgen, Ellen. Goedemorgen. Wat fijn dat je er bent. Ja, zeker. En vind op buiten allen weer. Ja, ik kom van het hockeyveld, dus ik moest uh, snel door. Ja. Ja. Nou, eh. Um... Mevrouw Verheij, van harte welkom in de uitzending. Uh, we hebben nogal wat uh, nieuws kunnen lezen de laatste uh, maanden over de Formule 1 die uh, mogelijk in Zandvoort verreden gaat worden. En het goede nieuws is dat de gemeente Zandvoort geld daarvoor heeft gereserveerd. Ja, dat klopt. Dat, klopt. dat was uh, afgelopen donderdag uh, met name groot nieuws.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 percentage per overnachting.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 Dus mensen die daar behoefte aan hebben, die kunnen daar uh, gaan uh, kijken. Of en luisteren ja. naar CFM. Ja, precies. CFM, want dat wordt ook ja, altijd zeker. uitgezonden. Dat klopt. Nou, dankjewel voor je komst, uh, Ellen. Heel graag gedaan. Ik kom altijd graag om uh, de mooie plannen in stand voor te, nou, toe te lichten. Ja. Wij uh, gaan luisteren naar een uh, prachtig muziekje wat uh, Cor heeft uitgezocht. Dat zijn de toendra's Ik wil weer naar huis.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 Ik heb wel mijn fototoestel bij me. Dus ik heb het even laten zien. Wat je dan kan... Want ik maak me wel zorgen over de duinen. Ja. Want uh, ja, er, er is een beleid met betrekking tot uh, het, het, het, het reguleren van het aantal damherten hier uh, in de waterleiding. En niet alleen hier, maar ook in de provinciale water, dus uh, boven ja, ja. de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 En dat is uh... de oase bij, bij de ingang fout. Uh, ja, die wandelingen die staan ook vermeld in het uh, boekje van ja, de Amsterdam. Ik raad ook iedereen aan om dat boekje om te struinen worden. om lid te worden. Het kost niks.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 En uh, dus, dus uh, ja, ik kan daar heel uh, fantastisch uh, over vertellen. Ja, want we hebben natuurlijk wel hertenproblematiek, maar de regenproblematiek, daar horen we niemand meer over. Want de regen ja, worden helemaal verdrongen. Niet. die zijn er niet. Ja. Het, het is al uh, maanden, nou, waarschijnlijk al anderhalf jaar geleden, dat ik voor het laatst een reën uh, zie. Ja. Ze zijn er nog wel, ergens in de buurt van de Lange Langeveldenslag.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 Ruud, dankjewel voor je dankjewel voor je komst. Fijne en, dag. Uh, ja, tot de fijn, volgende keer. Fijn weekend. Ja, dankjewel. <laughs> Als ik weg ben voorgoed uit dit land. Als ik woon bij m'antan of bij nice. In een bungalow dicht bij het strand. Waar het weer niet zo guur is en vies.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 is zo vol nog telkens een puin. Wat voor weer is het al nou vandaag? Is er weer voor een vastende droom? Is er regen vandaag? Bij de wind met een vlag. Alle voetgangers weg van het spuin. En duikt iedereen die binnen zijn kracht. Wat voor weer zou het zijn?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 uit te komen. Ja, want wat waar ik me dan zelf een beetje zorgen om maak is dat uh, de verschillende partijen.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 En dat gaat op deze manier niet lukken. Nee. En het wordt alleen maar erger, heb ik het idee. Het is al een, iets wat, wat de laatste tien jaar zo'n beetje aan de gang is. Mm -hmm. Dat de standpunten, die liggen zo ver uit elkaar... met zwartmakerij en eh, nou, pas nog eh, die, Freek, eh, die Freek Jongen... jongen. die dan ja, uh, aan Boekenbal ja, gaat verstoren nou ja, en tegenbouwt. Dit is. Wat, dit wat is. mij betreft voorkomen oh, waanzinnig. Maar ja. goed, kijk, dat, dat is voor mij nou een teken van antidemocratie. Weet je, ja. je mag wel iets anders denken...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 Nou ja, dus dat soort, uh, dat soort dingen staan ook, uh, staan ook te gebeuren. Ja. En voor de rest gaan wij gewoon ons PVV uh, geluid laten horen... en kijken wat de uh, collegebesprekingen gaan doen. Ja. Nou, top. Um, omwille van de tijd, want we hebben hierna nog een onderwerp... Uh, ja. gaan ja. we dit even tot het einde brengen. Nou, hartstikke goed. In ieder geval leuk dat je geweest bent. En en, vraag, uh, en nog even, ik wil nog één vraag ja? stellen. Daarover. over Wat heeft dit voor consequentie hier in het dorp? Want dat vinden mensen natuurlijk ja, interessant. Ja, uh, goede vraag overigens. Ik heb gekeken naar de, uh, het stemgedrag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 Hans die staat nog even de zaak in zijn koffie te doen die voor het koffie te vullen, precies. Uh, we kunnen in ieder geval wel even aankondigen dat uh, na dit programma uh, <lacht> komt er een oude uitzending. Oude uitzending van CFM Oud Zandvoort uit 2013. En daarin gaat Ed Fransen nog even terugblikken op het Zandvoortse verenigingsleven in de vorige eeuw, als de schuif in de studio, tenminste, tenminste opengaat, de open gaan. Tenminste, gaan. Want de non-stop staat niet open. <lacht> <lacht> Oké, okay. Hans. Goedemorgen. Ja. Goeiemorgen. Goeiemorgen. ja.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 Je ja, hebt de postweg, dat is tussen het KRM-gebouw en het casino, dat is ja. de Seinpostweg. En dan zit het eigenlijk in de hoek, of in de bocht, naar de boulevard. Ah, onder dus het, het strandhotel. Je ja, hebt natuurlijk het strandhotel, ja. eventjes doorlopen en dan heb je de bocht. En daar ja. zit een oude locatie waar, waar vroeger feesten en partijen en ja. kunstenaars. Hebben Heeft ooit even nog. gedacht dat daar de sportschool in zou komen? Ja, is ook een plan geweest. Ja. Klopt. Ik wist niet eens dat daar zo'n grote ruimte was. Ja, is. dat is een grote ruimte hoor. Vergis ja. je? Dat is een behoorlijk grote ruimte zelfs. Oké, okay, ja. maar dat heeft een trap. Ja, als je dus uh, uh, wij zijn bereikbaar via een trap.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 We hebben nog drie minuten, sorry. Oh, dat, uh, ja, prima, nee. Uh, nee, nee, nee. nee, nee. Ik, Even een vraagje, is er een Facebookpagina? Van ja, er is een, uh, er is een Facebookpagina. Hoe heet Kring, die? Kringloop winkel het Pakhuis. Kringloop Precies, het pakhuis. dus daar kunnen ja. mensen waarschijnlijk dat telefoonnummer ook vinden. Ja, dat kunnen ze ook Waar ze naartoe kunnen ja. bellen. Ja, dus en advertentie dat zijn... in de zoon van zijn krant staat Precies. er ook. En ze uh, kunnen altijd, uh, altijd bellen. En uh, ze zijn van harte welkom.